We deze wil studio niet bereiken, want we hebben al iemand aan de lijn. Hallo met deze bel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Dave van uh, Koten. Ah, dag en... meneer Van Koten. Ja, uh, ik wilde ten eerste uh, de groeten doen aan uh, Johan Mulder, in Weesp. Zo. En uh, ja, uh, dus uh, Hierbij is het uh, uh, voor wel mee. Hier, hoor. Je kan hier makkelijk ontvangen. Goed ontvangen, houden. De... Ja, hoor. En uh, in ieder geval aan het hele d team. Ja? Ja. En uh, nou ja, de, nou, alle bekenden en vrienden. En veel uh, nou ja, succes ermee met jullie zenden. Oké, okay, nou hey, bedankt even okay. familieverkooters voor je telefoontje. En uh, we gaan lekker door. Jo. Doei. ...om je eerlijk de waar te zeggen, ik heb nog nooit van deze man gehoord. De naam is Adriaan Kovic en de titel van zijn plaat was classic. Ik vind het echt een van de betere platen die je op dit moment kunt vinden... ...in het grote repertoire wat er op dit moment op de markt is. Het is drie minuten voor negen, ik heb tot nu toe alleen maar bekende mensen aan de telefoon gehad. Ik denk aan John Holden, ik denk aan Freddy van de Velden. We gaan zo eens even kijken. Ik denk na negenen of we nog een, een aantal onbekende mensen in de uitzending kunnen halen... ...die desnoods zijn de groeten kunnen doen, maar... Waar het ons vanavond om gaat, omdat het een testuitzending is, is de, ja, hoe meer het ook weer testrapportjes, hè? Het, het professionele term allemaal. Ik snap er werkelijk niets van. Straks zal het je proberen jou het geluid van de nieuwe zender te laten horen. Dat kun je namelijk horen, dat ding zuist. <laughs> dat nam ik daar net waar toen ik in de zenderruimte was. Allerlei koelingsprocessen om het vooral niet te warm te laten worden. Ik heb straks nog die uh, LP van Level 42. Dat hou ik nog steeds van met de goed. Dat was ik eigenlijk al een klein beetje vergeten vanwege het feit dat we even uit de lucht waren. Maar ik bedoel, uh, blijf en het is een testuitzending. Test 1, 2, 3. Experimenteel. Ik hoor dat Amstelveen meeluistert. Um, Amstelveen. Ik denk dat jullie deze plaat wel mooi vinden. Ik richt me altijd normaal tot Amsterdam. Maar deze keer wil ik me graag richten tot Amstelveen. Hallo Amstelveen. Dit is de PESH mode. De PESH mode. Hoge notering voor deze mensen in Engeland. En uh, als wij doorgaan met de plaat draaien, dan wordt het vast nog wel een hit in Nederland. Hoop ik, uiteraard. Het is uh, 9 uur geworden op Decibel Radio. Even attentie voor de nu volgende commerciële mededeling. Hallo en welkom bij alweer een van de 48 uur luisterplezier op 96.2 MHz FM in stereo. Dit is Decibel Radio. Wij zijn te bereiken via postbus 5511 1007 AM in Amsterdam en telefonisch onder nummer 020 184 168. Decibel Radio met programma's als de Nachtelijke Escapades, John Holland's Amerikaanse programma, ons populaire spel Tel met Decibel, de Blitz Top 10 en de Atalos Disco Top 50. 48 uur per weekend in de lucht, van vrijdagavond 11 uur tot zondagavond 11 uur. Decibel Radio, nu 48 uur een weekend lang met jouw favoriet. Een paar maanden geleden, op de hoogte van de 10 maanden, op het vierde op Ernst Bijl, staat 115 A, tussen meer 98 in Oostdorp. en Oostkorf. Een Ernst Heil-MERS-voer is eruit vanaf 13,25 km. Ballen voor gratis documentatie, 0-3-0-3-2. Een Ernst heil mers is meest onder de voet gelopen. Ernst Bijl, voor en keukens. Natuurlijk mooi. Een plaat kun je overal kopen, maar... maar voor een importplaat ga je naar Atalos. Een te gekke service en een grote sortering disco, funk en jazzrock. Op de Amstelveenseweg 27, aan het eind van de overtoon. Elke plaat voor iedereen. Bel voor meer informatie 833-843-Atalos. 843. 833-843-Atalos. Wees de de roem van Drie minuten over de negen... Decibel Radio, 96.2 FM. 7 minuten over 9, je hoorde het eerste nummer afkomstig van de laatste LP van Level 42. Geen nieuwe LP, ik had het daar net al in het vorige uur gezegd. Maar een LP met erop Early Tapes, zo heet de LP ook, toevallig. En we draaiden daarvan het nummer Woman. Andere nummers uh, die hierop voorkomen zijn onder andere Sandstorm, Love Meeting Love, Theme to Margaret Autumn, Paradise is Free, Wings of Love, Mr. Pink en 88. Het nummer Love Meeting Love. ...wet onder andere gespeeld in Paradiso. Dat is niet de laatste keer dat ze in Nederland waren... ...maar die keer daarvoor dat Decibel Radio het interview met ze had. Level 42, ik weet niet of de mensen achter de LP staan. Ik dacht het niet, want dat lieten ze destijds een beetje blijken in het uh, interview... ...dat ze, ja, ze vonden... ...en dat is eigenlijk met uh, elke artiest hetgeen ze in het verleden gedaan hebben nooit zo goed. <coughs> even kuggen. Ik zou je de sender even laten horen. Dus ik zet even de microfoon wat haar en luister even naar het zoomen. Oh... Oeh. <laughs> nou zo klinkt de zender dus uh, op Decibel Radio, de zender van Decibel Radio en ik heb het alleen maar koud okay, Het mag nu ook, hier is de Rhythm of the Jungle, The Quake Ineens hoor je die trommels Rhythm of the jungle taking me higher ja. Nou, zo wil ik ook nog wel een keertje verdwalen in de jungle van welk land dan ook Het is uh, 9 minuten over half 10 uh, Ik sta ineens stil bij al die dingen die ik nog moet doen Oh ja, ook dat nog Oh ja, ook dat nog Oh ja Oh ja ik nog even, dag. groeten doen. Natuurlijk kun jij de groeten doen. Als je nu 020 184 168 draait, kom je bij Decibel Radio rechtstreeks in de uitzending. Ah, dankjewel. Uh, We hebben al iemand aan de telefoon en dat was... Je uh, nou ja, ik ben je naam vergeten, het spijt me. Zeg het nog even één keer. Ik ben Jelinda. Ah, dag Jelinda. Ja. En jij wilde de groeten doen? Ja, Antoni. Oh. Ja. Wat romantisch. En Otto. Ja, ik ben heel romantisch hoor. Oh jee. En Hans. Ja. Hans ook nog. Ja, en nog een paar meisjes. Jan. Inge. Inge. Petsy. En alle andere mensen die ik ken. Nou. Dat zou ik eventjes doen. Dat vind ik een bescheiden... Je hebt wel lang moeten wachten hoor. Voordat het mocht. Lammer. Ja, ja. ja dat, maar dat, je moet allemaal door allerlei kanalen hier... Oh, Zeker nu daar ja, Noordzeekanaal en dat soort dingen. <laughs> nee. Nou, ik je dicht bij de weef betrekken vaart hoor. Dus... Oh, nou dan zat je toch uh, nog gunstig. Dan heb je het nog snel gedaan. Ja, vind ik ook. <laughs> nee, maar we zitten nu met een uh, beperkt aantal mensen hier omdat het een testuitzending is. En normaal... Nou, wij horen jullie heel goed hoor Oh, mooi zo, prima Fantastisch Hebben jullie misschien een digitaal uitleesbare tuner, of niet? Nee hoor, een heel oh. ordinair keukenradio Bob, wat ordinair Ja, ik ben ordinair en, je en net was je romantisch, zei je? Ja, maar dat ben ik ook Oh, je bent ordinair en, ordinair en romantisch kan ook romantisch zijn hoor Dat is waar Dat da's, is zo. Daar sta ik helemaal achter Goed Hé, hey, ik ga je hangen Ja, in de figuurlijke zin van het woord Want ik ga nog een aantal andere mensen even in de uitzending Doeg goedjes. Hé, hey, bedankt hè Tien over half tien. En we gaan eens even kijken of er nog meer dames, maar ook heren luisteren naar deze Radio. Goedenavond. Ja, hallo. Mijn Brigitte, mag ik even een groetjes doen? Dat mag, een dame. Ja, ga je gang. Ik doe een groetjes aan iedereen op het Lijstplein. Hey. Hé. Ga door. En mijn vriendin Willy en de ouders en mijn ouders. Mijn zuster, mijn Jan en John En mijn broer, Paul en En zijn meisje Irma Spruit. En iedereen van La en de bekende van Albert Kuijmer. En en dan, jullie. Dankjewel En jullie komen goed over Hé, hey, uitstekend, dat wil ik even horen Ga je wel vaak uh, naar de labbetijen of... Uh... Ja, zaterdag, s'avonds altijd zaterd, zaterd. Ah ja, je moet eens een keer naar de bistrotheek gaan Naar hem? Naar de bistrotheek Moet ik daar zoeken? Nou, mij bijvoorbeeld Oh <laughs> Nee, dat is allemaal, allemaal gekheid hoor, ik zit gewoon een beetje te dollen Ja, is gewoon hoor. Ja, natuurlijk <laughs> Jij kent ons al een beetje, begrijp ik eh, uh, nou nee. Oh. Hé, hey, bedankt voor je telefoontje. Oké, okay. tot ziens. Doei. Top, tot ziens. <lacht> Zo, de ware aard van de db-maloten komt naar boven. 184, 168. Ik had het niet verwacht, maar toch gekregen. Goedenavond. Goedenavond. Ah, een heer, zegt u het eens? Eh, uh, ik spreek met Jean-Paul Jean Jarro. Jean-Paul Jarro, en jij hebt een keer gewonnen in Telme Decibel. Dat klopt, ja. Ja, joh, ik ken al die namen uit mijn hoofd. Ferry van der Velden, dat weet je misschien, houdt een heel archief bij. Maar van tijd tot tijd uh, onthoud ik ook nog wel wat verlarden. Zeg het eens. Prima. Nou, ik uh, ontvang jullie dus ook. Testa-uitzending. Ja. Komt uitstekend door. Prima. En ik wilde graag ook de groetjes doen aan uh, het hele montessori liceum hier in Amsterdam. Ja. Je kent jullie misschien nog wel van gisteren. TV-uitzending van Sonja Barons. Ah, um, nou ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik uh, kijk niet zo heel erg aandachtig tv. Dat komt omdat met, met ik altijd met, altijd met allerlei andere dingen bezig en zo. Maar ik, ik, schijn, ik, ja, ik heb daar wel iets van opgevangen, omdat ik luister altijd zo met een half oor en een driekwart oog. Maar daar waren jullie in, als ik het goed begrijp? Ja, nou ja, God, er waren uh, een uh, stel leerlingen uit de derde klas. Oh. En soms waren uh, ook nog in de klanten. Ook nog. Aha. Jean-Paul, bedankt yeah. voor je telefoontje. Oké, okay, veel succes met en... verder. Dankjewel. Ik hoop dat jullie nog uh, flink laat doorgaan. <laughs> ik weet het niet, het hangt uh, van de heren DJ's die na mij gaan komen af. Want uh, ik haak straks af. Ja. Ik hou het voor gezien. Want... Okay. <laughs> hey, uh, kun je ook nog verzoekplaatjes aanvragen eigenlijk? Nou, dat wordt heel moeilijk. Alleen als ze echt heel erg goed zijn. Ja, Falco. Vind je die goed? Falco. Ja, dat vind ik wel goed. Maar niet goed genoeg om op dit moment te draaien. oké. Okay. Hé, hey, maar hou het even ten goede. Probeer straks even in het programma van Rob. Okay. Want die vindt het wel een echte hele goede plaat. Zal ik doen. Oké. Okay. Jean-Paul, tot ziens. Goedenavond, Oei. Hoi. Dag. We wachten op de volgende. Nou, het slaat werkelijk mijn volste verwachting. Hallo. Hoi, nog even met Ferry. Dag Ferry. Hey, um, ik heb net iemand aan een telefoon gehad die uh, dus problemen had gehad met de Bulletshop. Met de wat? Uh, met de Bulletshop. Oh, ja. En het blijkt dat de Big Boss van de Bulletshop er zelf ook niks van weet. Hey. Dus kun je dat nog even checken? Ja, ga ik na. Oké. Okay. Ga ik, uh, nou, ik denk niet meer vanavond, maar morgen even achteraan, ja? Ja, is goed. Oké, okay, Ferry, bedankt. Oké, okay, bedankt. Hoi. Hé, hey. hey. moeten we even in de gaten houden. Maar dat kan, dat is, zou eventueel wel kunnen. Nou jongens die luisteren en die dus daar problemen mee hebben gaat uh, excuses namens Verrie van der Velden en mij. Hallo. Hoi. Met wie heb ik het, uh, het grote genoegen? Oh, met uh, iemand uh, die in de buurt woont, die uh, gestoord wordt, zowel op zijn uh, stereosysteem als op de telefoon, als op alle zenders van de radio. Hey, het is goed dat je even belt, want uh, je weet we zijn bezig met een experimentele uitzending. Ik geef je even over aan een terzakenkundig technisch iemand. Die gaat met jou erover babbelen en we gaan kijken of we het probleem op kunnen lossen. Oh. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, er wordt aan gewerkt. Zo zie je maar. Daar zat ik eigenlijk op te wachten op welke reactie van iemand uit de buurt. Ja, dat weet ik natuurlijk niet of die inderdaad daadwerkelijk in de buurt was. Want dat is altijd afwachten. Kan ook een draadje zijn wat ze in het verkeerde gat gepropt hebben. Dat had ik laatst ook hoor, maar... Moet ik hem er dus soms hier even opleggen? <laughs> Zo, dan kunnen de mensen die ter kundig zijn daar ook mee praten. Kwart voor tien, Decibel Radio. En toen was hij weg blijkbaar. Hmm. Hier is Roberta Fleck. Je moet even terugbellen. De jongen die net belde, even terugbellen. Here, close to our feet. Pegel. Oh yeah. Prijsduiker. Quantumkwezel. lafhuisluis En hier de positieve geluiden. Wonderkind. Weldoener. Toffe peer. Gigant. U kunt maar het beste zelf komen kijken wat het beste past. Bij J.R. aan de Amstel, de vakgigant in tegels en plavuizen. Kunt u meteen de super lage prijzen en de kolossale collectie zien. J.R. aan de Amstel, ook voor particulieren, kortingen tot 40%. Vlak bij het Amstelstation, Volg de pijlen vanaf het Deltaloid gebouw. Bo -bo -bo de platenruil met de meeste keuzes. De platenruil met de meeste keuzes. Video, LP en compacties. Waar bij Buddy? Waar bij Buddy? Reggae, salsa, pop en soul, new wave, afro rap en rock and roll. Voor die, voor die, voor die, voor die, voor die, De uit, met de meeste keuzes. De platenruil met de meeste keus Radio Radio, 96 96.2, The Ultimate FM. This is my, oh Is out of the question. Ja, je is niet te horen op het leidsplein. Dat dus is een soort uh, van afspraak die we hebben gemaakt door de heren van uh, de. door de formatie het Vitovic. Die heren provocieren momenteel een hele hoop vanuit op het leidsplein. En we laten gewoon even in hun gang gaan. En ik meen na het tijd zijn van 6 uur dat we dan weer terug zijn met gewoon gepresenteerde programma's na het leidsplein. Rodway de volgende. En nu draaien we tot het tijd zijn van 6 uur. En dan uh, hoor ik het wel met. Het andere gedeelte van zomeren voor de zaterdagavond, koordierendag, 30 april 1983. is maar even, denk je dat weet. The Casey Ball Radio, 96, twee jaar dan, nummer 1 in Amsterdam. 9, from the white supply. 9, 6, 2, 1. 14 uur live radio, vanaf het feest middelpunt in Amsterdam, het Leidse plein. Tussen 9 uur ochtends en 11 uur avonds is dit decibel radio, 96.2 FM op het Leidse plein. goedkoop, isolerend, vochtwerend, makkelijk in onderhoud, kras niet, steuk niet, kortom, de voerbedekking van de toekomst. Kurt gaat jarenlang mee, kan altijd en overal. Vraag gratis documentatie op telefoonnummer 100302. Of ga zelf eens langs bij Ensbijl op Tussenmeer 98 in Omsdorp of inhalen bij Meerstraat 115a. En bekijk tevens de uitgebreide collectie aanbouwkeukens. En overtuiging van de gemakken en voordelen van de kurkvoer. En het is te horen live vanaf het Leidse Plein. This Radio, 96 2 FM, nummer 1 in Amsterdam. Het beste in Amsterdam. 96.2 FM. Desi, dai. 5, 6, 1. En een spel. En een spel. Een keurig voer, goedkoop, isolerend, vochtwerend, makkelijk in onderhoud. Kras niet, tuik niet. Kortom, de voerbedekking van de toekomst. Kurk gaat jarenlang mee, kan altijd en overal. Vraag gratis documentatie op telefoonnummer 100302 Of ga zelf eens langs bij Ensbuil op Tussenmeer 98 in Osdorp. Of in de Halen bij Meerstraat 115A. En bekijk tevens de uitgebreide collectie aanbouwkeukens. En overtuig je van de gemakken en voordelen van de Kurkvoer. Oh, het, het station met de toekomst. Dit is Dezibel Radio. Atanos, import, record. Amstelveenseweg 27, jouw adres voor de beste disco, funk en jazzrock importplaten. Grote sorteringen en een uitmuntende service maken het platenkopen kopen pas echt leuk. Elke importplaat voor elke importfreak. Bel voor importinfo 020 833 843. Adano. import, die ja al te Welkom bij 90 Uur Paasplezier op 96,2 MHz FM in stereo. Decibel Radio verzorgt van 9 tot en met 12 april... ...vier dagen en nachten lang de spijs in jouw paasprogramma's. Decibel te bereiken via 184168 ...en via postbus 5511 1007 AM in Amsterdam. Maak van je paasvakantie een onvergetelijke gebeurtenis. En stem mee af op 96.2 MHz FM in stereo. Wij van Decibel doen het. Een paar maanden geleden had ik nog nooit eerder van Ernst Bijl gehoord. Vandaag kan ik alleen nog maar zeggen ja hoor! Ja, Ernst Bijl, kurkvloer in een keuken. Ernst Bijl, staat 115a, Tussenmeer 98 in Osdorp. Een Ernst Bijl kurkvloer is er al vanaf 13 25 per vierkante meter. Bel voor gratis documentatie 020-100-3x2, een Ernst kurkvloer het meest onder de voet gelopen. Ernst Kurkvloeren en krukken. Natuurlijk mooi. Een plaats kun je overal kopen.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 Een hele goede vrijdagmorgen. Oh ja, kan ik nog even de groter doen? Beste plaat van 22. Horecabedrijven opgelet. Drankengeldhandel De Goede, Elektronstraat 16 in Amsterdam, levert al uw binnen- en buitenlands gedistalleerd, zoals Bier Frisdranken, binnen 5 uur na bestelling. Drankengeldhandel De Goede is stevens agent van Amstel en Heineken Bier en heeft nu ook verhuur van koolzuur en tapinstallaties.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 Radio action. Disco radio action. Maandag 31 mei aanstaande Tweede Pinksterdag zendt Radio Decibel de Disco Top 100 aller tijden uit. Vanaf 9 uur s ochtends hoor je dan de grootste disco hits aller tijden. Radio. Disco Daarbij hebben we dan jouw hulp nodig, want de luisteraars stellen hem samen. Wat moet je doen? Stuur voor 15 mei aanstaande jouw favoriete disco top 10 op aan Radio Decibel Top 100, postbus 5511 1007 AM in Amsterdam. Of. Zet je favoriete 10 disco-hits op een lijstje en lever dat in bij Atalos like Records, Amstelveenzenweg, -re 27. Like like like like Alle platen moeten echter minstens 1 jaar oud zijn. Dus stuur hem op of lever hem in, die favoriete top 10! Push, push, push. Disco radio Alleen inzendingen die voor 15 mei aanstaande bij ons binnen zijn, tellen mee zodat wij op tweede Pinksterdag kunnen zeggen The is mijn feestje voor taal Het, het de De right week a different duke Either John or Jeruz But that don't matter They're both just as dangerous <laughs> John Holden Gelukkig te reageren op de uitzendingen van Decibel Radio Bel. 184-168. Bel. Een escapades van Rob van Zomeren. Zal ik nog even opwijzen? Decibel Radio 96-2-jaar nummer 1 in Amsterdam. I do the best I could? Not did not I gave my heart and soul to you. Not did I? Did I always reach my? Deze Radio, het beste in Amsterdam. 96.2 FM. Deze Bel 2 Een FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. De gaat jarenlang mee, kan altijd en overal. Vraag gratis documentatie op telefoonnummer 120302. Of ga zelf eens langs bij Ensbel op tussen 98 in Osdorp. Of in de bij Meerstraat 115A. En bekijk tevens de uitgebreide collectie aanbouwkeukens. En overtuiging van de gemakken en voordelen van de Kurk Station met de toekomst. Radio oh, Decibel. Een cocktail van gedachten en gevoelens. Hier is een lid van het bloemde trio. of Radio oh, oh, Decibel. Wat is dit? Het is Decibel. En we hebben weer leuke muziek op de draaitafel. Dezibel.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 96.2 FM Met 48 uur lang muziekplezier voor jou. Hey verhit, heb jij nou nog een kurkvoer? Oh, ja, Sterk, verend, isolerend en geluiddempeld. Dat zijn de kurkvoeren van Einsbell. Bekijk ze nu zelf eens. Op Tusseneer 98 in Oostbeerop Of in de Halende Meerslaat 115 A. Bel voor gratis documentatie 1222 in Amsterdam. Ook voor uw koken. Amsterdweezen <weigh> 27 en 1982 nog steeds jouw adres. Voor de beste Disco Funk en Jazz Rock de service is voor ook nog steeds erg goed. Elke plaat voor elke importvoet. Wel voor importinfo 020 833843. Hallo Adriep, Boys Town Gang. Ja, ja, Het antwoord is goed. Gefeliciteerd, blijf even aan de telefoon hangen, we gaan Tel met Decibel met jou verder spelen op Decibel Radio en 15 seconden bedenktijd voor René Hoogeling. En dan krijg ik uitstekend. Ah. Ja, ja, ja, dat vind ik goed. Ik vind dat zo'n niet heel verschil. Verdie ja, is gelijk boos. Die bel. Radio decibel. 96.2 FM, nummer 1 in Amsterdam. Dezebel Radio, het beste in Amsterdam, 96 FM. 9, 96-2 FM, keuken. Kurk, een moderne vorm van vloerverdekking, is makkelijk te leggen, ijzersterk en past op elke plaats. Wel 100-222. En vraag om de gratis kleurenfolder. Of ga zelf eens langs op Tussenmeer 98 in Osdorp. Of inhalen de Meerstraat 115 A in Amsterdam. 2,5 oh. minuten over 9. Dennis van Rooijer, hartelijk bedankt voor de afgelopen 2 uur. En al 11 uur naar Verzomeren.